5 en welkom bij Goolse Kringen maandag 15 februari 2016. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Bonen en Bernhard Robben. Vanavond is de presentatie in handen van Gerard de Groot en Lucie Roodbol. En zoals altijd de technische ondersteuning van Stefan Ekenaar. In tegenstelling tot het gebruik, drie gasten vanavond. Eerst Peter Simons van Mimi Koken en Tafelen. Over het 1-2-3 richtingsverkeer op de weg En waarom dat allemaal anders moet. Dan gaan we met Sjaak Sperbe praten over het profiel van de nieuwe burgemeester. En zoals hier bij het programma staat, verdere goorelensia. Maar dat weet ik niet precies wat dat ik zijn. Dus dat gaan we ongetwijfeld <laughs> horen. Ja. En als laatste Maria de Vet. Want volgende week organiseert de gemeente met een aantal andere partijen... een avond over een dementievriendelijk goorel. En daar willen we meer van weten. Dat betekent dat we maar één item hebben in wat we er in het nieuws vandaag. Omdat Sjaak Sperber zei, dit moet ik echt gaan vertellen. Dus dat kan u nu doen. Ja, dankjewel Gerard. Uh, wat ik even aan wil stippen is uh, het uh, concert dat Zuid-Nederlandse Kamerkoren gaat geven op 13 maart in onze Sint-Janskerk. En dat uh, is de Johannespassion van Johann Sebastian Bach. Iets minder bekend als de Matthäuspassion. Stukken korter voor de mensen die uh, de Matthäus zo'n lange zit vinden. Het is ongeveer de helft van dezelfde tijd. En het is een benefietconcert voor de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Dat doet mee het zuid nederlands Kamerkoor. dat doet mee uh, het uh, Vokaal Ensemble Navitas en het hoofdstedelijk academiekoor uit Brussel. En uh, ik denk dat het uh, van groot belang is dat we hier in Goorle onze eigen cultuur op, uh, opstarten. En waarom niet met de Johannes Passion? Wat mij betreft mag dat ook elk jaar terugkomen. Dat zullen we dan volgend jaar opnieuw 13 controleren. Maart. 13 maart komen. Kaartjes kopen. Ja. Doen we. Komt een groot artikel nog in Goosbelang. Uh. Maar eerst of we daar überhaupt wel kunnen komen. Want de verkeersrichting gaat omgewenteld worden aan de kant van het kloosterplein. Als een van de varianten. En dit is een, al een heel lang traject. Als ik zie wat er aan nota's inmiddels is verschenen. En er is een enquête geweest. En er is een klankbordgroep geweest. En daar hebben allemaal mensen ingezeten. En nu ligt er een technisch rapport met een toetsingskader. En er zijn drie varianten. Waarin we. Twee richtingsverkeer krijgen tot aan de Kalverstraat. Omgekeerd één richtingsverkeer langs het Kloosterplein. Dan is er een variant waarin de Oude Kerkstraat wordt omgekeerd. Dan is er een variant waarin de Marijkenstraat wordt opengebroken. En uiteindelijk snap ik niet goed waar het voor nodig is. Ik precies hetzelfde, ja. heb ik begrepen dat dat toch eigenlijk vooral de ondernemers zijn. Dus Peter, leg uit waarom we hier vanavond met jou aan tafel zitten. Um, ik denk dat we het uh, wat breder moeten zien. Wij zijn vanuit de gemeente gevraagd om te, uh, vanuit het uh, GGVP, het gemeentelijk uh, verkeers- en vervoersplan, om daadwerkelijk weer eens te kijken van hoe zit de situatie in elkaar. Het is natuurlijk een heel oud plan was dat, 10, 15 jaar oud, Jacques zal het misschien weten. Uh, om daar eens weer eens goed naar te kijken, hoe gaan we met Goorlen om? Wat horen we wel? We hebben veel activiteit in Goorlen. Heel veel mensen horen het van, hoe komen we in Goorlen? Wat is het, golen? Dus dat is kritisch naast elkaar te leggen, neer te leggen. En eh, daar hoort natuurlijk het vervoer, de verkeer, het aanvoer, de afvoer van mensen ook bij. Daar is meer gevraagd omdat wij daar met een aantal doelgroepen samen naar wilden kijken. Dus niet alleen de ambtenaren, maar ook de mensen in de omgeving. Dus er zijn bewoners bij geweest, eh, andere doelgroepen zijn erbij geweest. Dus iedereen heeft samen meegekeken van hoe maken we golen bereikbaar. Het punt wat naar voren kwam natuurlijk is uh, tweerichtingsverkeer op de Tilburgse Het gaat vooral over daarom naar de uh, aanvoer naar de parkeergarage. Mensen willen parkeren, Jan van Mezou hier, willen bereikbaar houden. Mensen willen laten parkeren, maar hoe komen mensen bij het Jan van Mezouw huis? Komen, lukt nog wel, maar moeten ze s'avonds om 12 uur naar huis. Wordt het al een probleem? Mensen moeten eerst de parkeergarage in. Goed, de voorzieningen zijn daarvoor beter. Maar hoe gaan we dan gewoon uit? Dat is een probleem wat er ligt. Daar is gewoon kritisch naar gekeken. Er zijn al verschillende doelgroepen geweest. Of bewonersgroepen die gezegd hebben. Ja, dit mag niet. Dat mag niet. Vanuit de Marijkenstraat, Je noemde het net al. werd al heel veel protest gedaan. Jongens, als er ooit iets gebeurt. Kom niet bij ons. Want dat mag niet. Want er is tien jaar geleden. Zijn wij eenrichtingsverkeer geworden. Zijn we verkeersluw geworden. Dus we willen niet dat het ooit mag veranderen. Nou, ik denk dat we gewoon kritisch moeten gaan kijken op dit moment ook van... Uh, we zitten in een andere tijd, iedereen heeft andere wensen, kijk eens goed, wat moet je daarmee doen? Vandaar dat dit plan neergelegd is en ik vind het fijn dat de gemeente gewoon verschillende doelgroepen gevraagd heeft om eens mee te kijken. En ik denk dat daar een kritisch goed plan uitgekomen is, waarin misschien voor de bewoners van de Tilburgseweg tweede keer niet goed is. Maar als je kijkt naar uh, de aan-afvoer voor mensen, voor auto's, als ik zie hoeveel mensen vandaag nog uh, tegen het verkeer inrijden, omdat het de meest logische weg is, uh, vandaag weer gezien om, uh, vanuit uh, de Tilborseweg, drie, vier mensen gewoon tegen het verkeer in. Dus die vinden dat de meest logische weg om golen uit te komen. Ik mag daar wel iets aan toevoegen, dat, dat doen wij hier zo meestal. Ja. Uh, ik denk het is zeker het stuk tot aan de Kalverstraat 2 richting, waar ben ik enorm voor. Dat heeft ook te maken met het uh, oud centrum, uh, als je gaat kijken naar Kloosterstraat, Ker Oude Kerkstraat, uh, Hoofdstraat. En je ziet als ik, uh, als ik van het Oranjeplein naar uh, mijn huis bijvoorbeeld in de Kloosterstraat wil rijden, dan, dan rijd ik 1 à 1,5 kilometer om, om daar überhaupt te kunnen komen. Het is, het is logischer als je vanuit het oude centrum, en dat is ook vanuit het Oranjeplein en de Emmastraat... Eh, ...als je van daaruit via de Tilburgse weg weer uit kunt rijden... ...want anders ga je inderdaad eh, dwalen rond Abkoven... ...en dan kan er die meneer die in de krant eh, dat stuk erover schreef... ...en daar de voorwaarden aan verbond dat we anders maar bij Tilburg moesten gaan... ...die, uh, die uh, kan dan uh, eens even daar goed over nadenken... ...want er zijn ook heel veel mensen uit Goorden die heel veel extra milieufretende kilometers maken omdat dat eenrichtingsverkeer daar is. Als je bovendien het Jan van Bezouw wil bereiken, zie ik heel veel mensen Zoek. die uh, aan het zoeken zijn. Bij mij stranden voor de deur, omdat daar in een keer paaltjes staan. Die, uh, die, die uh, over het kloosterplein proberen te rijden en daar paaltjes tegenkomen. En uh, daarom ben ik er tegen om de richting vanuit het kloosterplein, uh, tussen het kloosterplein en zeg maar, uh, uh, de uitgang van, van de kloosterstraat. Om die om te draaien. Want dan kun je bij het Jan van Bezou nog alleen maar komen. als je via de Dorpstraat en, uh, en de Hoogstraat rijdt. En ik denk dat dat ook niet zo'n goed idee is. Nee, daar is denk ik een discussie die ook in de commissie heeft plaatsgevonden. We kijken ook naar de mensen vanuit Poppel. Hoe komen ja. die makkelijk in het centrum? En dan zul je ergens concessies mee moeten gaan doen. van uh, welke kant leg je de straat op. Als je vanuit uh, Poppel, uh, Poppelse Weg, die kant willen die in het centrum. ook zo min mogelijk kilometers laten maken. ...dan zul je het om moeten draaien. Dus daar is een beetje naar gekeken van... Uh, ...wat is daar het meest praktische in? Maar als eerste begon ik toen te denken... Uh, die Sperber als die van het uh, Oranjeplein naar de Kloosterstraat gaat, waarom gaat die in Seemelsnaam niet lopen in plaats van met de auto? Maar dat terzijde. Uh, waarom waarom uh, wordt het dan niet op dezelfde manier tweerichtingsverkeer tot aan het ABN AMRO gebouw waar het heilig hartbeeld uh, staat? Want dan kun je vandaar, wat veel mensen doen, naar Jan van doorrijden. doornijden. Of, ...alternatief, iets nou. radicaler... ...en nou, dat, dat dus worden, een van de luisteraars... ...dat was dus een uitgangspunt... ...gewoon over het kloosterplein rijden. Nou, maar dat was een uitgangspunt in de commissie. De gemeente heeft dus een aantal jaren geleden gezegd... van ...we willen het kloosterplein verkeersluw hebben. Ja. Daarmee, dat stond ook in onze doelstelling... ...gezegd van, dat is een uitgangspunt... ...van de gemeente, daar wordt niet... ...aan getornd. Er mag niet veranderd worden. Maar vandaar ook de GvP probeer nu eens een keer... ...een samenhang, alleen dat was iets... ...we willen een leefbaar kloosterplein hebben... Dat vind ik altijd zo mooi. We gaan het in samenhang doen. Maar het moet natuurlijk niet samenhangen. Uh, uh, uh. Is het, ik denk ook onmiddellijk aan de verkeersveiligheid. Is de Tilburgsweg niet te smal om daar twee richtingsverkeer te maken? Die ik vind... is zo aangelegd, een aantal jaren geleden, om daar dat één verkeer te maken. Voor die tijd was de Tilburgsweg breder. En kon je er makkelijk twee verkeer maken. Maar toen moesten we zo de boulevards hebben. Alleen die boulevards, en ik kan me voorstellen dat de ondernemers zeggen... Die boulevards worden niet meer gebruikt. Want mensen komen niet meer. Nee, en maar als je de ziet, de snelheid, de snelheid die te gereden wordt vanwege het feit dat het éénrichtingsverkeer wordt, is heel groot. Het is heel hoog. Dus je kunt misschien beter twee richtingsverkeer, dan krijg je het automatisch wat rustiger. Omdat de mensen op meer dingetjes moeten letten. Want als je nu de snelheid ziet overdag, dat mensen gewoon met 50, 60 kilometer per dag, per uur over de weg komen... Dat is ook heel ik, onveilig. Ik ben een fervent fietser. Ik ga altijd op de fiets naar het dorp. En ik vind het nu soms al best eng om met de fiets over de Tilburgse weg te rijden. Dus laat staan, als het straks twee richtingsverkeer. Is. ook al denken misschien dat de auto's rustiger rijden. Ik, uh, ik denk dat ik als fietser maar over de stoep ga fietsen. Nee, ik denk het niet. Doordat je dus voor de auto's. want daar is, de ruimte is niet groot. Maar de auto zou ook gast worden achter de fietser aan. En nu heb je het gevoel, omdat er dus zoveel ruimte is. dat je dus. Iedereen kan maar voorbij. Iedereen rijdt ook voorbij. Dan ja, zal het minder worden. Is dit niet het soort praat dat ja. leidt tot opmerkingen in het rapport dat bij het kruispunt met, of de T-kruising moet ik eigenlijk zeggen, met de Van Aastrichtstraat, dat dat alleen een subjectief onveiligheidsgevoel is, terwijl ik daar niet meer overheen durf, ja. komende van de richting Tilburg doorgaand, ik ga dan de Marijkenstraat door met mijn fiets. Ja, want ik ja. Ben maar fietser. dat is gewoon voor een fietser niet veilig ja. het centrum. En die subjectieve ja. onveiligheid ja. wordt op de Tilburgse weg alleen begroot ja. als ja, het tweedichtingsverkeer het is. Het is een, een consensus die je moet doen in het totale plan natuurlijk. Kijk, de mensen zeggen, we willen wel naar die andere zouden, we willen naar het centrum komen. Dat stuk is twee. Richting overigens, ageren tegenover de Vlaamse staat die uitgang daar is de ja. twee richting, want je gaat zowel ja. vanuit de Dorpsstraat richting ja. Tilburg als vanuit de nee, dus waar het mij om gaat, is dat stukje door mij ervaren wordt als ja. heel gevaarlijk voor vak, de fietser. Ja. En dat wordt dan afgedaan in de rapportage met. Ja, dat is een subjectief onveiligheidsgevoel. Omdat iedere oude zak uh, daar inmiddels niet meer durft fietsen. Dus daardoor blijven ongelukken uit. Maar dat denk ik dat dan voor de hele Tilburgse weg gaat gelden. Ja. En dat is voor fietsers een hele belangrijke doorgang. Ja, maar goed, je moet ook kijken naar wat zijn de alternatieven. We hebben ook in dat plan gekeken. Kijk, wij hadden ook zoiets van. De kortste weg is via de straat terug. Maar iedereen roept in de straat. Jullie hebben ooit beloofd dat er niets komt, dus er mag niets komen. Ja, dus het is kiezen tussen een aantal minder goede oplossingen misschien wel... ...maar dan kies je wat bereikbaar is. Maar of je bent als school bereikbaar, je kunt activiteiten doen... ...je kunt mensen trekken. Of je kunt school zeggen, nee, we zijn helemaal niet bereikbaar... Maar is het, het, die, die, het is, ik kan me voorstellen dat als je als niet-goorlenaar... en je wil s'avonds goorlen uit, dat het lastig is. Dat kan ik me voorstellen. Maar is het ook niet op te lossen met gewoon een betere bewegwijzing? Want die is ook niet erg duidelijk. Nee, maar als je ziet de bewegwijzing wat ik dus net aangaf... door mensen rijden toch tegen het verkeer in. Er staat goede bewegwijzing. Er is zelfs een heuvel gemaakt dat iedereen in principe links afgaat. Als je telt wat voor mensen per dag op één het verkeer inrijden... is Gigantisch. ...staat duidelijk aangegeven. Uh, je kunt er bijna niet rijden... ...en toch doen mensen het vandaag. Dan denk je... Ja, ...bewegwijzering, goed aangeven... ...en toch... En elke leeftijd doen het. Ik zou zeggen, zet dan een agent neer. Dan is ze het wel af. Maar nee, maar. Misschien... Welke agent? Ja, we hadden ooit eens een parkeerwachter. Die liep heel streng te wezen over het uitschrijven van bonnen. Kan je die daar niet neerzetten? Die dan? gaat niet over de verkeerssnelheid. Die gaat nee, niet over nee. de verkeerssnelheid. Nee, nee, maar. Noem maar iets. Het is dus een totaal plan. En daar gewoon gekeken van hoe blijf je als school ook aantrekkelijk voor mensen. Van om naar je toe te krijgen. Dus dat moet je ook meenemen. En natuurlijk een stukje verkeers. Ja, het zal, overal komt er een knelpunt. Als je het... Nee, kijk, ik wil best uh, voor het moment even, maar zo gaan we daar nog even over door. Uh, zeggen, dit plan heeft voordelen. Maar wat is nu het verschil met 15 jaar geleden? Toen een gemeentebestuur, met ik neem aan zijn volle of haar volle verstand, gezegd heeft het wordt één richtingsverkeer. Want dat be bezien we allemaal in samenhang. En dat is de beste oplossing voor iedereen. En nu zijn we 15 jaar verder of 12 jaar verder en met het evenvolle verstand keren we dat 180 graden om... en in 2028, wanneer we het 50-jarig bestaan van de log inmiddels achter de rug hebben, zeggen we... nee, het moet toch eigenlijk eenrichtingsverkeer worden... want de samenhang is dan veel beter. Ik vind dit een beetje chaotisch, bestuurlijk gezien. Ex-wethouder, hoe gaat dat eigenlijk bij die besluitvorming? Want ik denk dat het nog... toen jij in het college zat, begonnen is om daar over te gaan nadenken... Volgens mij, en van alles over Zover ik het weet. En volgens mij weet jij dat ook nog wel, Gerard. Is deze discussie al zo oud als dat uh, Goorlijk bestaat, zo ongeveer. Ja, dat, uh, is, dat heb je niet meegemaakt. <laughs> ik heb ook nog, een, ik heb ook nog een, uh, een plan gehoord en gezien van uh, Wijle Willy Verhagen die. Uh, ...onder het kloosterplein door een grote... Uh, ...tunnel, tunnel wilden maken. Daar ben ik voorstel. Overigens, ja. als je dan verkeersluwe hebt... Ja. ...dan uh, ja. zou dat echt de oplossing zijn geweest. Dat is de oplossing. Maar je hebt ja. natuurlijk wel zo... Uh, ...het ergste wat je kunt doen als gemeentebestuur... ...en uh, ik ben, zoals je zegt, oud-wethouder... ...dus ik kan dat vrijwel zeggen... Is, ...het ergste wat je kunt doen is... Uh, ...star zijn in je standpunt... ...en zeggen wat 15 jaar geleden goed was... ...is nou ook goed. Dat is helemaal niet zo hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee, dat hoeft niet zo te zijn, maar waarom is het niet zo? Ik denk dat het voortschrijdend inzicht wel uh, daarmee te maken heeft. We hebben op dat moment, is er heel erg sterk uh, aan getrokken, alles moest naar de hovel toe. Hè, de hovel, dat was het winkelcentrum, daar mochten geen nieuwe winkels openen. En daar, daar zijn we nu ook nog maar mondjesmaat uh, mee bezig. In de Helle hebben we dat probleem gehad, bij de gratie gods mocht daar toen die supermarkt uh, komen, wat, wat later ook nog een hele uh, hoop huizen heeft gebracht. Maar er mocht en er zou eigenlijk niks aan, aan zorggebied uh, ge of dienstverlening komen, behalve dan in het centrum en dan met name de hovel met eventueel een uitloop naar de Tilburgseweg. Inmiddels ga je merken dat, uh, dat de hovel, hoewel die bijzonder mooi is opgeknapt, vind ik persoonlijk dan. Dat is ook een kwestie van wat je persoonlijk vindt. Uh, daar toch best wel ook voor ondernemers relatief duur huren is en uh, veel uh, en hoog investeren. Tilburgseweg was, en uh, dat is ook voor mij gevoelsmatig zo, eigenlijk altijd de winkelstraat van Goorlen. Voordat de hovelen kwamen. Er, er stond een fabriek waar nou de hovel is. Vroeger was toch de molestraat? De Modestraat stonden ook nog een paar winkels. <laughs> ja, zeker. Maar, ja. maar je had ja, nou, dus daar de fietsenmaker en de, de schijvers, dus de woninginrichting en die, die zaten, Ja, de Modestraat ook. Daar had je dus een logische circulatie toen al. Ja. Maar ja. zijn nu de problemen voor winkels op de Tilburgse weg een gevolg van het eenrichtingsverkeer op de Tilburg? Schuimt, dat weet ik niet. Dat ga ik, dat ga ik niet zeggen. Dat, ja, weet uh, ik niet. dat zijn de nieuwe, nieuwe dingetjes. Kijk de, uh, het internet. Alles. Hoe mensen reageren. De snelheid. Mensen hebben geen tijd om boodschappen te doen. Of willen in principe voor de deur alleen parkeren. Want dat is het. Uh, Vandaar ook moeten we beter bereikbaar worden. Omdat de mensen gewoon te lui zijn. Jij ja, heet fiets veel. Maar hoeveel mensen fietsen? Klein percentage die op een fiets een boodschap doen. De meesten komen uit ja. van huis, pakken de auto. Ik merk het bij ons ook, als je ziet hoeveel mensen met de auto komen, even een boodschapje doen. Denk je, vanuit de hel, of welke kant op, kun je toch makkelijk fietsen? Nee, komen allemaal met de auto, willen voor de deur parkeren, willen weer snel weg. Want het hersen hebben weinig tijd. En dat is hetgeen waar het probleem zit. Zou je verder weg moeten rijden? Op zich zou geen probleem, Maar de mensen hebben geen tijd. Want je zegt, nou, ik heb maar tien minuten tijd. Moet ik een kwartiertje rijden? Heb ik niet, dus ik ga op een andere manier mijn boodschappen doen. Ik ga op een andere manier, kijk ik naar golen toe, want ze zeggen ja, ik heb maar 10 minuten, daar moet ik in kunnen. En zo werken de mensen die, ja, twee nee, verdieners die nee, druk hebben, hebben weinig tijd. En dat is natuurlijk ook internet, waarom wordt er van, via internet veel verkocht? Omdat mensen geen tijd hebben om hun dagelijkse boodschappen te doen. Ook, dus je dit, moet... ook dit snap ik weer. Ik ja. ben in een milde bui vanavond. Ik niet helemaal. Maar nu want... weet ik dat als je tweerichtingsverkeer hebt en de straat ja. is een beetje smal en je parkeert aan beide kanten een centimeter of 15 uit het trottoirband, heb je de hele weg geblokkeerd. Nu willen we daar dus twee richtingen uit auto's hebben, twee richtingen uit kan geparkeerd worden, twee richtingen uit gaan fietsen, zo'n levenwagen. En er is ook nog een voetganger met een kinderwagen die, die daar die doorheen gaat. En dan komt er iemand door met door de pakjes ja. de winkel uit ja. uh, die denkt, waar is mijn auto? Oh, die ligt 100 meter verder, want die is door de vrachtwagen die dat toch per ongeluk doorgereden ja. is meegesleept. Uh, ja, ik bedoel, de verhalen zijn mooi, maar kan het allemaal samen? Ja, in een verkeersmodel, maar volgens mij heeft de gemeente opdracht gegeven om er een studie uit te krijgen dat je twee richtingen uit kunt rijden. Nee, maar het is ook... Kijk, we moeten niet alleen naar weg kijken natuurlijk, want het gaat ook over totaal. Het liefst zeg je, ga je via de Rijkstraat of een kloosterstraat, maakt die zo... Dat de kloosterstraat het meest voor de hand ligt. Nou, dat dus dat zijn dingetjes, maar daar heb je naar gekeken. Die zijn dus de laatste jaren anders ontwikkeld. Dan kun je ook dat geld niet meer aan weggooien en dus zeggen, nou goed, we gaan dat anders oppakken. Dus je moet op een gegeven moment ook weer kiezen. Ja, dus ja. rij ze opeens bij mij voor de deur langs. Ja. Omdat er bij mij nog geen paaltjes staan. Ja. bij Sjaak Sperber zijn woning wel. Eén paaltje is trouwens weg sinds een paar dagen. Ja, ja, ja, ja. Uh, ik, ik miste het ook, ja. ja. Maar uh, het is inderdaad als punt... Je, je, je zou de kloosterstraat in je verkeerscirculatie kunnen, kunnen opnemen... Nou, die winkel uh, van uh, Leo verplaatst wordt, is het wel in één keer weer een rustige straat geworden, moet ik zeggen. Maar uh, je komt dan voor het probleem dat je dan toch ook het Kloosterplein weer uh, de verkeersluwte opheft. Want dan moeten die paaltjes weg. En dat is makkelijk voor mensen die naar het Jan van Mezaouw willen. Ja. Maar uh, het, is, uh, het is wel zo dat je dan... Wat we zo graag wilden, van, uh, van uh, oost naar westen, west naar oost over het kloosterplein, rustig kunnen oversteken. En uh, los van het feit dat mijn kleinkinderen van zo gewoon kunnen spelen op het kloosterplein, omdat er niks uh, aan de hand is. Maar de wilde mensen in de Marijkenstraat ook. Ja, dus uh, veilig uh, kunnen fietsen uh, over de... Maar dat, dat was toch wel een van de dingen die, die we hebben gezegd. Dat Kloosterplein moest het nieuwe hart worden. Hè. Dat moest in plaats van het Oranjeplein moest het, het leven mm -hmm. zich gaan verplaatsen naar het Kloosterplein. En dat moest verkeersnieuw worden. Als je dan, uh, uh, daarom is er ook heel lang over gediscussieerd om überhaupt de Tilburgseweg helemaal verkeersvrij te maken, dat stuk. Dat durfde destijds uh, het uh, college niet aan. Want ze wisten wie er dan voor ging liggen. En, maar uh, op zich... Nee, maar wat, wat ja. ik dus mis... Kijk, ik snap dat in een, een dorp zoals dat hier gebouwd is, wat van oorsprong lintbebouwing is, en dan heb je de centrale weg die er doorheen loopt, waar rondomheen gebouwd is, en waar ook panden staan die je graag wil bewaren, en waar de bewinkeling al een hele lange traditie heeft, heb je altijd een probleem. Je hebt daar... Te veel dingen die je eigenlijk zou willen doen ten opzichte van de ruimte die er is. Dan zou ik gedacht hebben in een studie niet dat je ervoor kiest om dan te zeggen dat kloosterplein uh, dat gaan we afschaffen. Maar om te zeggen de meest logische consequentie voor het soort knelpunten dat ik hier hoor is dat je het op het kloosterplein anders doet. Zet dat nou eens in kaart wat dat dan eigenlijk kost om die variant niet te kiezen zonder te zeggen van dat gaan wij doen. Maar bied daar nou eens inzicht in, dus radicaal andere verkeersafwikkelingen dan, dan deze. Maar ik denk dat je toch over de tijd gaat constateren dat je te veel tegelijk op de weg uh, gaat doen. En dat dat ook weer tot alle mogelijke onoverzichtelijkheden gaat leiden. Ja, de verkeerscirculatie, zoals die toen in die plannen lag om, om de Kloosterplein af te sluiten, zou gaan over de kalverstraat Weg en dan zo uh, uit. Maar dan, dan is het een logische weg. Als het Kloosterplein gewoon afgesloten is. Want dan, ja. het blijft niet zo. Maar uh, ja. dat, dat, dat wilden dus, uh, we dus met z'n allen blijkbaar niet aan. Ik hou het eventjes in het midden. Wie dan wel en uh, wie niet. Maar, uh, maar als je daarvoor kiest dat er wel moest, uh, verkeer over uh, dat stuk van het Kloosterplein uh, moet komen. Dan was gewoon het... Uh, het, het, het het, het, het, het tweede, tweede beste bot was dan daar een richtingsverkeer van te maken. Maar wat nog wel even wil zeggen, blijft, van, uh... bij de, uh, fietsers is ook in het plan meegenomen, we zagen al dat de meeste fietsers, schoolgangers ook via de Rijkstaat al fietsen. Ja. Omdat die toch niet op de Tilburgse weg daar toch al te druk tussen is, is al eigenlijk automatisch een fietspad. Dat is gevaarlijk trouwens. <lacht> nee, die vinden het niet gevaarlijk. Als je dat hoort ook van de, er staat ook in het rapport ook, dat, dat de schoolkinderen die daar naartoe gaan, die naar het uh, Mel Hill. Mel Hill, die pakken dat omdat het de veiligste weg is, Dat ze makkelijk over kunnen steken daar en toch weer uit kunnen komen. En juist dat stuk waar ze reden naar de Marijkenstraat wordt nu drukker gemaakt. Nu drukker als een gevolg hiervan. En dan omdat rijden we dat over het voetpad. Ja, dat is het ja, punt. Ja, ja, ja. Want het is een voetpad wat daar uh, langs uh, de weg loopt. Daar hebben we nu ook markeringen laten leggen met al die jeugd vanuit Groenewoud en vanuit Heel van Beek. En, en dat stuk uh, Noordelijk kolen, dat, uh, dat, dat gaat dwars over het parkeerterrein ja. uh, van het uh, Oranjeplein. Want je ja. pakt altijd de kortste weg. Dat deed ik ook over eens dus, toen ik jong had. Uh, ja. Nou, we zullen dus wat radicaler moeten gaan zijn dan we nu zijn. Maar de tijd voor dit item is op. We gaan nu naar een muziekje toe. Omdat er een Jeroen Bos tentoonstelling is, is dat heel... Bolig, want ik heb het al zeven keer gehoord op de televisie, is het Boudewijn de Groot met het land van Maas en Maal. Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton.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 Dat was Boudewijn de Groot. Ondertussen hebben we alle problemen opgelost. Alleen heeft iedereen nog steeds een verschillende mening. Maar elk afzonderlijk komen we er wel uit. Als ik het goed begrepen heb... ...hebben we om dit soort uh, meningen op één lijn te krijgen, een burgemeester nodig... ...die daar daadkrachtig, zelfstandig, integer, autoritair, maar toch luisterend, communicerend... ...en, uh, en openstaand uh, mee omgaat en vooral ook inspireert. Uh, dat betekent dat wij het traject in zijn gegaan dat uh, er een nieuwe burgemeester moet komen... ...in principe voor het einde van het jaar, maar dat zal nog wel even aanduren... Ja. Ik dacht vanavond of morgenavond... Bij september. Is de september uh... ja. ja. Maar zonder burgemeester is dat moeilijk kiezen hoor. Ja, uh, maar dan benoem ik, uh... ik dacht morgenavond is de commissaris van de koninginder... Om het, uh, de koning, Gerard. van de koning. Uh, ja. ja. koning. Oké. Okay. Maar die man die doet zo weinig. Ja. Oh nou. <laughs> Andere discussie. Gaan we het niet ja. over hebben. Mijn fout. Uh, er is een profielschets. Die wordt besproken met de commissaris. Dan wordt die definitief vastgesteld. Dan wordt er gesolliciteerd. En dan komt er een commissie van de raad... die ja. dat als vertrouwenscommissie behandelt. Ja. Uh, maar het begint bij de profielschets. Twee stappen geweest: Een enquête onder de Goordense bevolking. Of onder iedereen. Want hoe bekend is dat dat alleen horenaren zijn... dat weet ik eerlijk gezegd ook niet zeker. En de raad heeft nu een profielschets vastgesteld... Nu denk ik dat jij, Sjaak Sperber, als raadslid bij vorige profielschetsen betrokken bent geweest. Ik Hoe ging dat ben, eigenlijk in zijn werk? Uh, ik ben bij de, toen deze burgemeester is benoemd, in dat voortraject uh, ben ik uh, lid geweest van de selectiecommissie. Dat was in 2005. Toen werd ik uh, tussentijds uh, in de raad gegeven. Uh, Gebracht omdat Jacques Smeijers toen uh, afscheid nam met uh, wat toeders en bellen. Ik ben in die, in die commissie te, toen geweest. Dat was, dat was uh, een commissie die bestond uit uh, een vertegenwoordiger van elke fractie, uiteraard. Dan zijn we gewoon altijd gezegend geweest met heel veel fracties ja. in de raad. Nou weer. En, uh, uh, ik weet niet hoe ze het nu hebben samengesteld, want ik sta nu een beetje buiten de dingen. Wat mij opvalt is zo'n zo enquête. Ik heb geen idee wat daar dan van terecht gaat komen in de uiteindelijke profielschets. Ik weet ook niet of de uiteindelijke profielschets ook, uh, ook openbaar is gemaakt. Dat heb ik zelf in ieder geval nog niet gezien. Nou, ik begrijp dat wat ik gedownload heb, dat dat de profielschets is zoals ze die willen gaan uh, ja. hanteren. Dat is tenminste, als ik zoek op profielschets, is wat ik vind. En dat je een stuk op de website van de gemeente zet... ...en je noemt dat profielschets en je zegt... ...en daarnaast hebben we natuurlijk nog wel een andere profielschets... ...die er echt toe doet. Ja. Ja, dat dat lijkt me ja. een valse start uh, voor iedereen, dus dat geloof ik. De commissie uh, heeft een zwijgplicht van 30 jaar. Oh, maar dan komen we er wel achter. Uh, uh, er wordt, uh, begrijp ik vooral in grote steden nog alles... ...al dan niet bewust gelekt ja, ja, ja, ja. uit, uh, uit, uit uh, dit soort commissies... Maar, uh, en, en dat is ook het eerste wat de commissaris zal zeggen tegen, tegen zo'n commissie, alles wat jullie hier bespreken blijft eigenlijk 30 jaar vertrouwelijk, zodat je daar niet ook mensen mee kunt schaden. Heeft ook te maken met het feit dat er dikwijls ook een aantal mensen solliciteren die gewoon helemaal niet aan de bak komen of nu niet eens voor een gesprek worden uitgenodigd, die daarmee dan eigenlijk beschadigd worden. En dat, uh, dus ik, ik, ik kan me dat wel voorstellen, maar in hoeverre, de profielschets of de, de enquête uitslagen getoetst worden binnen de selectiecommissie. Daar kunnen we het over 30 jaar over hebben. Dat mogen we jou dus nog niet vragen, begrijp ik dat? Want dat mag je mij gerust vragen, wel... maar ik zit ook niet in de commissie. Nee. Dus, uh... Maar toen je het toe af... meegemaakt hebt, welke nee, rol speelt zo'n profielschets? Toen hadden wij een profielschets, ja. en die hebben wij wel als uitgangspunt ja. gebruikt. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen, ja. Ja, dat, dat... Maar toen hadden we geen openbare uh, enquête gedaan. Ja. Want daar ben ik benieuwd naar. Wat gaat er nou met die enquête? Ik bedoel, zou die al verwerkt zijn in die profielschets? Nou, ja, de al... heeft hem gedownload, ja. zegt hij, dus die kan als, dat zien. Ik als heb, ik heel, ik heel heb eerlijk heel ben, ja. denk ik, dit had ik ook wel op kunnen schrijven. Ja, maar ah. meestal zijn die profielschetsen een beetje. Heel breed, hè? Tenzij uh, uh, er iets specifieks aan kantelen, de hand is. Ja. Of ja. dat ja. er een burgemeester is ja. die een bepaalde slechte eigenschap heeft. Waar, waar men dan op reageert ja, door in ja. de nieuwe profiel zou je ja. juist daar. Nee, dus een als ik. De enquête voor de mensen die hem gemist hebben, die is door ongeveer 800 mensen uh, beantwoord. Dat zijn 10 stellingen en die zijn blijkbaar ook bij andere procedures zoals deze gebruikt. Dus het is niet zo dat dat speciaal voor goren verzonnen is. Dat is op tien punten mm -hmm. die je van een burgemeester kunt verwachten. Wat mij dan opvalt. Is dat de communicatie? Uh, je kunt scoren gemiddeld. Nou, dan is het punt. Ja, dat, dat hoort erbij, maar valt niet op. Bij communicatie moet de burgemeester over alles communiceren. De houding van de burgemeester moet informeel zijn. Ja. Uh, ja. Uh, de burgemeester moet ook sterk opkomen voor de gemeente. Het moet zichtbaar aanwezig zijn bij evenementen. De ervaring moet uit de samenleving komen en niet uit de politiek. En het moet een burgervader zijn. Maar oh, ik dacht dat het ook een burgermoeder mocht zijn. Ik net zeggen, ja. Hm. Maar blijkbaar is ja. de term burgervader ja, zo dat een ingeburgerd gegeven, ja. dat een heel veel mensen tegenwoordig ja. denken, daar hm. kunnen ze wel iets anders voor uh, ja, ja, verzinnen. Ja. En geen manager. Ja, maar dat is, wat, ik, wat ik interessant vind in, in dit soort dingen bij die enquête, ik heb hem zelf niet ingevuld moet ik zeggen. Juist omdat ik weet dat het allemaal over het algemeen een redelijk voorspelbare uitslag is. Uh, er, staat, er stond wel volgens mij op het einde een stukje van voor mij is de burgemeester weet ik veel wat. En dan kon je een persoonlijke ja. input geven. En is daar nou iets uitgekomen? Maar dat is eigenlijk het enige stuk wat echt interessant is denk ik. Nou, daar uh, staat dus bij dat aan de hand van die vragen de burgemeester betrokken moet zijn, daadkrachtig, boven de partijen staan, op de kaart zetten, dat vernieuwend, dat dat benaderbaar, verbindend, ja. op de huidige burgemeester ja. lijkt, maar dat wordt al heel veel minder, betrouwbaar is, de criminaliteit aanpakt en de cultuur kent. Nou, nou dat is de taak van nou, de burgemeester. Daar was ik diep van onder de indruk. Ga je solliciteren? Uh, nee, want ik voldoe niet aan dit uh, profiel, uh, heb ik geconstateerd. Ik verbind uh, te weinig ah. en ik ben ook niet zo betrouwbaar. En die criminaliteit, ja, daar maak ik me eigenlijk ook niet zo druk over. Dus de kleinere puntjes, daar scoor ik niet zo. En ik sta wel boven de partijen. Ik spreek ze er allemaal op aan. Dat zal vanavond weer blijken. Uh, dus heel veel daarvan bedoel ik is naar mijn gevoel open deuren. En het begint pas ja. in de commissie zelf... als jij een sterke kandidaat vindt. En voor mij... zou maar dat hangt van mijn voorkeur af... heel belangrijk zijn dat er een kandidaat komt... die zegt... Goore moet zelfstandig blijven... op een manier die past bij de 21ste eeuw. Daar ben ik het hardgrondig mee eens. Ik zou daar zelfs nog wel iets meer over ja, willen zeggen. Dat mag. Uh, wat ik heb gezegd toen ik... Uh, afscheid nam uh, als, als wethouder uh, toen heb ik uh, het, uh, mijn, het thema van, van, van mijn afscheidspeech was de samenwerking en dat ging over uh, onder andere samenwerking hier binnen allerlei instituten hier in Goorlen waar het loket of de Thomas Wiesstraat 4 hm. in mijn domein een heel belangrijke was maar ook de politiek maak je niet meer lokaal de politiek maak je regionaal maar je moet hem wel regionaal houden. Als je alles op één hoop zou gooien, dan heb je weer gewoon een lokale politiek alleen van een hele grote gemeenschap. Wat er gebleken is, is dat er voordelen zijn bij wat minder grote regio-gemeentes ten opzichte van grote. Die zijn bijvoorbeeld minder log in de reactievermogen en in de benaderbaarheid van bestuurders door de, door de bevolking, door de burgers. Het nadeel van die gemeentes is dat ze eigenlijk niet groot genoeg zijn... om een vuist te maken als het nodig is. Met name dan richting provincie en, uh, en Den Haag. Als je een goede regionale samenwerking hebt... en daar hebben wij de laatste vijf jaar heel hard aan gewerkt... heel hard aan getrokken... dan zie je dat er als een gemeente, net als Tilburg... die zich heel open opstelt daarin... dat daar kan ik alleen maar prijzen, hun, de houding van Tilburg... In de tegenwoordige tijd, dat is wel eens ooit anders geweest. Maar uh, die is uh, dermate open dat regiogemeenten zich ook lang voelen bij de manier van werken en de invloed die je kunt uitoefenen op bestuur en op regelingen die je gewoon boven, regionaal of boven lokaal moet doen. Jeugdhulp is voor driekwart boven, boven lokaal. WMO zit heel veel lokaal. Nou, de, waar, waar, ga je, waar, ga je, waar ga je schipperen, waar ga je samenwerken en waar ga je als... En ik denk dat het heel goed is, uh, de bestuurders in, in de regio hebben die slag zo ongeveer wel gemaakt, nu denk ik. De raadsleden hebben het er moeilijker mee, want het betekent dat je ook invloed ja. inboedt. Mm -hmm. Maar ik merk het wel en uh, Maria kan daar volgens mij ook uh, bevestigen... als je praat als het gaat over de wever of over Treber of over uh, kompanen en de bocht... over uh, allerlei hulpverlenende of dienstverlenende instanties... gaan steeds meer samenwerken. In de regio hier is uh, SJS is, uh, een uh, vrij... Was een van de eersten in het land die zo nauw gingen samenwerken... op het gebied van jeugdspecialisaties... En dat kan alleen maar omdat de regionale bestuurders erachter stonden. En als, je, als je werkt met maar één gemeente, ook al is dat een grote gemeente... dan is er maar één stem. En dat is... Dank je wel, Dan heb je maar één stem. Ook in Den Haag geldt dat. Hè? Als je in Den Haag als Tilburg aan de deur klopt... heb je meer te vertellen dan als Goorle. Maar als Tilburg en Goorle samenkomen... heb je nog veel meer te vertellen... Zo werkt dat. Ja. En daar ja, moet een burgemeester achter staan. Daar ja. ben ik het helemaal mee eens. Ja. Met dit soort dingen. Ik heb dat in mijn ja, eigen werk ook gemerkt. Er is een ongelofelijke neiging om te zeggen, problemen lossen we op de schaalvergroting. Het moet een krachtige organisatie waar. zijn. En uh, nou, dat worden hele lange lijnen, heel veel managementlagen, heel veel uh, ingewikkeldheid. Uh, we gaan er dus zo ook nog even op een andere manier denk ik, over praten. Dat er zijn heel dan, veel dat... uh, wetenschappers, uh, niet de minste, die dat hebben tegengesproken. Hè? Die, uh, want, uh, ja, minister die Plasterik. hebben tegengesproken? Of die Plasterik nee, minister hebben tegengesproken. Plasterik hebben tegengesproken. Ja. Want die, die had dat aangegeven. Uh, Als het maar gro groot genoeg hmm. is, dan is het ook kwalitatief beter. Nou, dat spreekt hij net niet waar. Ik zou zo graag willen dat we dat eens een keer begraven. Dat we ja. zeggen, je zoekt dat kick. Moet eens ik kijken wat kwaliteit de... er komt. Uit ja. Uitgehoorlijk. Maar nou de burgemeester. Op het gebied van kunst, op het gebied van sport. <grijpte> op het gebied van lokaal op, op ja. ja. ja. om, om ja. nog maar ja. ja. eens iets te noemen. Ja. Ja. Ja. Ja. Precies. Maar terug ja. naar de burgemeester. Hoe uh, de die, die is een enquête, die is al gesloten. Hè? Je, je, je, ja, nou, je, nee, dus dat ga er maar gerust vanuit de profielschets. De profielschets ligt klaar. Die profielschets zegt van... Ja, die burgemeester moet alles doen wat de wat, wethouders wat, wat, niet doen. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. En moet zorgen dat dat een beetje onderling verbonden uh, is. Een beetje? Een beetje heel veel. Ja. Maar wethouders ja. doen dat nooit uh, zo goed. Nou, dat ligt, ja. dat ligt een beetje aan, uh, aan de, de, de wethouders de wethouder, die er zitten. Maar ja. inderdaad ja. heeft de burgemeester wel degelijk een rol daarin. Ja. Ja. Heeft wel degelijk een rol ja. in de, de samenhang binnen het bestuur. En, uh, en het zoeken naar consensus. Want als je kijkt... In, ...in sommige gemeentes... ...en in Goorla hebben we daar de laatste jaren... ...eigenlijk weinig last van gehad... ...maar hebben we die tijd ook wel degelijk gehad... ...als je binnen het college... ...al enorme controversies hebt... ...ja, dan heeft de burgemeester daar... ...een hele belangrijke rol... ...want dat kan nooit goed zijn voor het dorp... ...of de stad... Ja, ja. ...moet Rotterdam niet uitvlakken? Natuurlijk. ...maar... ...maar dat, dat viel me daarbij op... ...in, uh, in de ja, bedankt, enquête... Ja, waar. Ik het opvallend vond uh, dat gezegd werd, het moet iemand zijn met een, met een bedrijfsleven achtergrond en niet met een bestuurlijk politieke maar... achtergrond. En ik denk dat dat voor een burgemeester extra lastig is, ja. om die verbindende rol in vaak hele specifieke dossiers, die hele eigen kennis vragen, waar je eigenlijk ingegroeid uh, moet zijn en niet zeggen, ja ik heb een bedrijf geleid, uh, dus ik kan drie ja. of vier wethouders er ook wel nee, op één zo. lijn krijgen. Er stofier. zijn een paar burgemeesters in Nederland die niet partijgebonden zijn. Maar die zijn, uh, ik denk dat er twee of drie zijn. Nou, ja, ik zou het ook zo niet weten. En, uh, want inderdaad, de politieke ervaring, die doe je meestal toch wel ja. op in het, uh, in het politieke veld. Ja. En dan ben je meestal ook lid van een partij. Ja. En elke burgemeester roept van, ik sta boven alle partijen. Ja. Nou, breek me de bek niet open. <laughs> dat nee, is natuurlijk... We een discussie over de bestuurlijke vormgeving en zelfstandigheid hebben dan ga je niet vragen of Unilever iets wil zeggen... of goede zelfstandig moet blijven. Dan nee. ga je naar de commissaris van de Koningin... dan ga je naar de minister van Middellandse Zaken... dan ga je naar de Kamerleden, eh, ambtenaren... En, en, een traject waar je telefoonnummers moet hebben... en, en kamertjes ja. kennen en dossiers moet kennen... en dat besluiten klopt. vanuit het verleden. Wij zijn zo ook naar, de, naar Den Haag geweest voor de voor die jeugdhulp... dat ja. grote budgetprobleem van 9 ton per jaar... structureel wat uh, Goorlaat had... En ja, dan heb ik er ook iets aan als ik toevallig lid ben van een partij die, uh, die in Den Haag misschien toe, op dat moment niet in de regering zit, maar wel degelijk iets te vertellen heeft. Ja, die waren weggelopen, geloof ik, of zoiets. Huh? Die waren weggelopen of zoiets. Nee, nee, nee. nee, nee. Die, waren, uh, die, uh, die hebben de juiste vragen gesteld waardoor, uh, waardoor er een heel goed contact tussen VWS, VNG en hier Compaan en de Bocht en de gemeentelijke... Uh, uh, ...organisatie is ontstaan... ...om dat probleem op te lossen. Ook meneer Van Rijn... ...vond dat op een gegeven moment... ...dat dat uh, moest gebeuren. Dus het was, uh, maar er is een kwestie van... Uh, ...gaat er een deur open als je eraan klopt? Ja. En een burgemeester... ...die zou dat ook moeten kunnen. Maar een burgemeester moet vooral... ...en daar heb ik eigenlijk... ...maar misschien heb ik niet goed geluisterd Gerard... ...maar dat heb ik eigenlijk niet gehoord. Voor mij moet een burgemeester vooral... Uh, de, de, ...de visie hebben... Hoe de toekomst eruit gaat zien. En daarom kwam ik op die regionale samenwerking. Want dat is iets. Dat is de politiek van de toekomst. En dat is de manier waarop we samen gaan. Uh, de, de, de toekomst in kunnen gaan. Zonder dat er allerlei frustraties. Zoals er nu in Udenhout en Berkelenschot zijn. Uh, uh, ontstaan. Waarin mensen nog steeds. Op de schaal waarin zij zich het prettigst voelen. Kunnen wonen en, nou. uh, en, en leven. Niet iedereen heeft er behoefte aan om. Bij de, bij de wethouder of bij de burgemeester op bezoek te komen. Dus nee. daar, daar, daar heb ik helemaal niks tegen. Maar als je, als je daar wel hebt, kun je beter in een iets kleinere gemeente wonen. Nee, ik heb dus ooit met een Tilburgse wethouder een discussie gehad. toen de vorige ronde van de zelfstandigheid van Horen speelde. Ja, en die wist. Dat was mijn partijgenoot. Maar. Nee, dat was geen partijgenoot van jou. Nee, de burgemeester wel toen. Ja, ja. Uh, maar hij wist vol trots te melden dat uh, alle wijken van Tilburg nu een wijkwethouder hadden die daar speciale aandacht aan zou besteden. Waarop ik zei, Beyoncé heet dat burgemeester. Ja. En dat vind ik nog steeds. Ja, afhankelijk van de schaal. Maar is de kwalificatie, de burgemeester is een mensgerichte visionair. Dekt dat wat jij net bedoelde te zeggen? Of is dat, ik krap nu op mijn hoofd en denk... Wat is dit, is hemelsnaam ja, voor die, iemand? Die, die, die, die kreetje wil ik wel eens een keer analyseren. Maar, uh, je mag het hopen dat hij het is, anders kan hij of zij zijn toch. Ja, mensgericht. Doen. is. Ja, uh, mensgericht. Ja. Ja, je, je werkt met mensen, je werkt voor ja. mensen. Wat doe je anders als burgemeester? En ik hoop wel ook dat de burgemeester visie heeft. De truc is dat de visie van de burgemeester uh, niet alleszeggend is. Je hebt namelijk een heel bestuur... En als er morgen een nieuw college komt... met een nieuwe coalitiepartij... toevallig in hoorde het net gebeurd, dan wijzigt ook de visie. Ja, is jou dat opgevallen? Het is mij opgevallen. Niet zo heel erg veel overigens, maar... in één keer werd weer de doorgaande route... en een heel erg belangrijk om maar een ja. voorbeeld te doen. En het tweerichtingsverkeer in de In die met ja. En? Want daar gaan we het nu over hebben. Want ja, anders ik wou het net zeggen. Ja. Ja. Het over... Dementie en het vriendelijke karakter dat Gohelen op dat punt heeft, want het gaat over 2030. Dus wij gaan nu praten met een mensgerichte visionair die <lacht> ons gaat vertellen hoe dit de komende jaren aangepakt uh, gaat worden. Volgens mij te beginnen met een bijeenkomst volgende week waar veel mensen voor zijn uitgenodigd. Maar kun je misschien dat traject even kort voor ons schetsen en wat dan de bedoeling is van de aanpak waar we het over gaan hebben. Ja, de, de aanpak kan ik wel vertellen, maar wat het gaat worden, oh. zou ik bij God niet weten. Um, de aanpak is geweest dat er vijf uh, partijen zijn geweest. Um, Inge van der Horst zat erbij, van de gemeente. Beleidsmedewerkster Elise Bonen van Zet zat erbij. Uh, Piet Rademakers van Alzheimer Nederland. Uh, Max Knechtel van Stichting Gezondheid en Welzijn uit Goorlen. En ik hebben ze dus met vijf bij elkaar gezeten uh, om te starten over een dementie-vriendelijke gemeenschap. Maar hoe kom je daar? Um, nou, als je het uh, eigenlijk vanuit de gemeente zou gaan uh, neerleggen, dan uh, wordt het opgelegd. En ja, dat moeten we eigenlijk niet hebben, hadden wij gedacht. We willen eigenlijk dat de mensen het zelf gaan dragen, dat de gemeenschap het gaat dragen. Dus niet de gemeente, maar de gemeenschap. Um, nou, na die eerste bijeenkomst hebben we een uh, aantal mensen uitgenodigd waarvan wij dachten van, god, die uh, kunnen misschien wel een um, andere uh, dominopoppetje, zal ik maar zeggen, uh, aan gaan tikken, die, waardoor het verder uitbreidt. En uh, daarbij waren bijvoorbeeld de manager van Thebe uitgenodigd, maar dan zit je weer echt in de zorghoek te kijken. Maar waar het eigenlijk om draait is niet het stukje zorglandschap, zal ik maar zeggen, om erbij te betrekken. Maar meer de, de, de mensen uit de horeca, de winkeliers, de, de, de mensen uit het vervoer. Om die tak van mensen uit te nodigen om daar meer kennis en meer begrip te gaan vragen. Want dat houdt eigenlijk de dementievriendelijke gemeenschap in. Het zou fijn zijn als we allemaal gewoon vriendelijk zouden zijn tegen iedereen. Of je nou dementerend zou zijn of niet. Maar het dementievriendelijke gemeenschap is eigenlijk, is, uh, wil eigenlijk de taboe doorbreken, meer kennis geven, uh, dat de bejegening uh, weer beter wordt, uh, ja, dat mensen met, en dat daardoor de mensen met dementie uh, gewoon zich makkelijker staande kunnen houden, uh, zeker in het begin van het proces. Mag ik iets concreets? Er is ooit een suggestie geweest om kassiers in supermarkten, om die in de gaten te houden of... Het wel of niet goed gaat met mensen. Moet ik daaraan denken? Ja. Je? ja, Ja. Albert Heijn hè, Albert is, Heijn, nu, ja, ja, uh, ja. is aan de orde geweest. Hè? Um, ja, dat is natuurlijk wel een goede zaak. Want als mensen ja. uh, op een gegeven moment... niet meer goed het zicht hebben van uh, uh, de boodschap... want als je binnenkomt bij de Albert Heijn... of welke supermarkt dan ook... het is enorm wat je ziet. Ja, weet maar eens een pakje thee te vinden... Of dat, dat weet je zomaar niet, hè? dat kan zomaar dat heel zijn. Alle moeilijkheden bij je, Gera. Ja, dat ja. wou ik niet zeggen. Ik ben daar inmiddels al genoteerd. Maar dan is het wel fijn als je geholpen wordt en goed te woord gestaan wordt. Want, want, want iedereen loopt maar langs elkaar af in deze maatschappij. Dat zie je dus in de supermarkt ook. Dus als een, een, iemand van het personeel daar zit, dat iemand zo zoekende is, zou het wel fijn zijn als hij er eens even bij stil stond. Dus het gaat meer over het kijken naar, dat mensen met een ander... ...idee naar andere mensen gaat kijken. Ja, maar zou ook van de supermarkt verwachten... ...dat hij voldoende personeel heeft... ...en dat het personeel voldoende lang in dienst blijft... ...om dit ook aan te kunnen leren en te kunnen herkennen. En het kenmerk van veel supermarkten is jeugdwerkgelegenheid, jeugdlonen... ...en uh, als je 18 bent, uh, wordt het toch tijd om weer iets anders uh, te gaan zoeken. En Het lijkt mij voor een 18-jarige... Heel moeilijk om iemand, ook al is die beginnend dementerend, aan te spreken op meneer en mevrouw. Ah, dat, eh. Voor mij is dat gewoon een natuurlijk proces. Ja. Zo heeft de wereld altijd in elkaar gezeten. Alleen, Alleen wij we zijn er terug. We afgeleerd. Ja, wij we zijn naar terug. de verzorgingsmaatschappij toegegaan, waarin de overheid overal voor zorgde. En ja, dan kom ik weer op een ander stokpaardje terecht. En het is Maria, de, de item. Maar daar heeft er gewoon mee te maken. Als je gewoon naar je eigen natuur teruggaat... Dan heb je al voor drie kwart bereikt wat, wat, uh, wat we nou... Maar, maar de supermarkt, nou ben ik een Goolse burger. En ik, ik, vind het, ik heb het artikel gelezen en het spreekt me bijzonder aan. En ik vind ook dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven en niet geïsoleerd. Maar ik, heb, ik weet weinig van dementie en ik ben een Goolse burger. Waar zou dan mijn bijdrage kunnen zijn? Ten aanzien van die dementie ja, vind de ik ja, de gemeenschap. Ja, ja, ja. ja, dat weet ik zo niet. <laughs> want dat is eigenlijk wat ik net zei, want ik weet ook niet waar we uit zullen komen. Want dat zit wel heel veel in uh, wat, wat de gemeenschap eigenlijk dadelijk zou uh, willen mm -hmm. gaan doen. Die uh, startersbijeenkomst wordt eigenlijk iedereen uitgenodigd. En eigenlijk uh, meer de mensen die misschien wel denken van, oh, wat heb ik er eigenlijk mee van doen? Uh, een, een kapper, een... Uh, uh, de taxichauffeur, de mensen van de winkel bijvoorbeeld. Nou ja, zal ik daar even vertellen. Winkelpersoneel, wie heb je nog meer? Nou, allerlei mensen die dus niet zorggerelateerd zijn. Juist die mensen willen we eigenlijk daar hebben. Ja, ja. En niet de mensen die al in de zorg zitten. Want dan zijn mensen al veel verder in het proces. Als mensen hulp nodig hebben, zorg nodig hebben. Maar het zou toch fijn zijn als je in Albert Heijn komt... En je weet daar de boodschappen niet te staan. En je zou eens even door die 18-jarige. die telkens misschien dan wel een andere 18-jarige is. maar als hij gewoon. als hij normaal gezien wordt, weer inderdaad. om te zeggen: van, Goh, meneer, kan ik u helpen? Want wat zoekt u? Als je daardoor geholpen werd. als dat de, de, de mentaliteit zou worden. zou het gewoon veel prettiger zijn. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen. Ik ben onderweg kwijtgeraakt. Tenminste, degene ja. waarmee ik dan vaak te maken heb... zijn dat onderweg kwijtgeraakt door economische omstandigheden... dat ze dat soort gedrag niet meer of onvoldoende ja. vertonen. En ik heb er wat moeite mee dat nu één specifieke groep... daaruit geselecteerd wordt, terwijl ik het versta als... Uh, klantgerichte, servicegerichte personen, waar en, dan ook. Let nou eens een beetje op de mensen die bij jou binnenkomen... Doe eens een beetje vriendelijk, doe eens een stapje extra. En dan ja. pak je iedereen mee. Hè, dat... Maar dat zou dus ook in een ja. buurt kunnen zijn. Mm. Als je ziet, als we in een buurt met elkaar weer beter uh, uh, omgaan. Want als je uh, kijkt naar uh, een van de dingen die besproken of uh, die uh, uh, naar voren komen in die, op die avond van de 24 e Is het zo dat er een mevrouw in Goorle uh, heel erg lang zelfstandig heeft kunnen blijven wonen door toedoen van de buurt. Er waren op een gegeven moment dertigtal mensen uit haar omgeving bij haar betrokken... waardoor zij nauwelijks zorg nodig had. Maar dat kwam wel omdat die buurtgenoten naar haar bleven kijken en haar bleven helpen. Dus het is niet alleen het winkelpersoneel, het is gewoon uh, ja, eigenlijk door heel de maatschappij. Ja, ja, maar ja, nogmaals. En wat jij dan kan doen, want ja, daar wilde ik eigenlijk nog, nog even terugkomen, dan. ja... ja. Uh, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet, want als er op zo'n avond, de 24ste, als daar iemand opstaat en die zegt, uh, goh, ja, eigenlijk moet ik misschien uh, mijn personeel uh, wat meer kennis gaan geven van, uh, over dementie, zodat ze weer beter uh, begrip kunnen hebben op, nou, dat kan daar misschien op ingezet worden, maar het kan ook zijn dat iemand anders een, een lumineus idee heeft van, goh, wij gaan nou bij ons in de wijk, bij onze uh, buurtschap, buurtgroep, uh, uh, gaan wij ook iets uh, um, proberen neer te zetten, een, een activiteit om, uh, opzetten. Ik heb zomaar niet 1, 2, 3 daar de, de voorbeelden van, maar wij hopen eigenlijk dat het in die avond gaat ontstaan. En daar karttrekkers op staan, zodat het getrokken gaat worden door mensen uit de gemeenschap. Want dan alleen is het, uh, naar mijn idee... Uh, Prachtig. Nou, ik denk sowieso. Wat je zegt dat het belangrijk is dat er natuurlijk informatie uh, wordt gegeven. Ja. En misschien ook breder. Maar ja. nogmaals, ik blijf erbij. Dat, uh, uh, stel ik loop in het dorp en er is. Ik, ik, wat, wat moet je doen? Je ziet iemand waarvan je denkt ja. Is die, ja, hoe moet je omgaan met iemand die wat in de war is? Of is hij wel in de war? Hoe kan ik dat zien? Hoe, hoe, uh... Ja weet je, eigenlijk nou zijn mensen mee. met dementie... Misies... Nou <laughs> ja, nou <laughs> misschien is iemand gewoon even niet in de war en dat is... Nee, nee ik uh, ja. begrijp me niet verkeerd dat ik alleen maar pessimistisch uh, wil doen. Maar dit heeft een zekere mate van uh, vrijblijvendheid. Tegelijkertijd zie ik... ...in de documenten die op de achtergrond liggen... ...dat het probleem aanzienlijk groter wordt. Ja. Uh, als dit niet lukt op vrijwillige basis... ...dan hebben we wel een probleem als samenleving. We willen heel graag en terecht dat mensen zelfstandig blijven ja. wonen. Dat stelt hoge eisen aan de context waarin zij uh, verblijven... ...als het op vrijwillige basis kan, prima. Als dat niet kan, uh, wat, wat gebeurt er dan? Ja, maar dan heb je het over van zelfstandig blijven wonen. Maar als je kijkt in de eerste fase, uh, uh, helemaal in het begin van het traject, als je dementerend zou zijn. Mensen met dementie zijn u en ik, hè. Dus er is geen, die komen niet van een andere planeet. En als ik het even niet weet, dan vind ik het ja, fijn als ja. iemand mij aanspreekt. Maar het kan best zijn dat Jacques het bijvoorbeeld minder leuk vindt. Daar is het dus ook in de persoon. Ja. Dus dat kan nee. je niet van de buitenkant afzien. Nee. Maar je kan altijd even vragen van, kan ik u ergens mee helpen? Alleen, dat durven wij niet meer zo goed, maar... Dus Jacques zei ja, van vroeger, vroeger ja. deed je dat wel. En vroeger bleef je daar wel even bestaan of sprak je iemand aan. En nu durven we er niet, omdat we denken van, god kan ik dat wel maken. Maar dan ben ik het nee, helemaal met eens. Het, me het, het heeft geld... niet, niet, niet alleen nee. met, met durven uh, te maken. Oom Jan vroeger in, uh, in de Modestraat had een winkeltje en een boekje. En daar werd alles netjes opgeschreven. Die wist precies wat elk van zijn klanten uh, elke week gebruikte. En het viel hem onmiddellijk op als dat anders was. Dat soort winkeltjes bestaat niet meer. Uh, de, de, de schaalgrootte. Dat is bij Albert Heijn ja. ook. Ja. Dat's, en de capsules. Ja, gedeeld dus. Nou. Daarom zeg ik, ik ben niet noodzakelijk pessimistisch. Het is meer van dit vraagt nogal wat uh, ja. van de samenleving. Juist omdat het. Probleem verdubbeld en waarschijnlijk meer dan verdubbeld uh, doordat het manifester aanwezig maar is ik... in de samenleving zelf en niet is opgesloten in een verzorgingscentrum. Maar ik begrijp dan dat dat niet alleen wat je net ook zegt is dat er niet algemeen hoorden, we niet in het algemeen ja, ja. wat fatsoenlijker met elkaar om te gaan. Ja. Ja. En dan is dat het probleem ook voor een stuk opgelost. Ja. Uh, we moeten wat vaker Dat wel, fiets maar dan moeten ze dus wat ja, de fiets nemen. Ja, maar dan moet het wel een richting zijn. <laughs> Ik wou het net over moet ik, over, net denken, over, over, ik het over, hebben over oude dametjes helpen oversteken op de Tilburgseweg? Nou, dat heb ik maar. straks nodig. <laughs> Klaar over. Uh, ja. Nou, dat is een hebben Maar goed, ten ja. aanzien van dementie zal er in ieder geval wel meer kennis moeten zijn. Want als er ja. ken, meer kennis ja. is, als je wel meer kennis van iets hebt, kan je ook begrip voor iets opbrengen. Dus daar zal het mee moeten beginnen. En dat zal wel gecontinueerd moeten worden, want... Uh, uh, wat je zegt, als het over personeel gaat bijvoorbeeld. Personeel gaat veranderen. Dus daar zul je wel. Uh, ja, dat moet je wel gaan borgen. Die, die kennis die er op een gegeven moment is. Maar goed, je kan ook denken dat je de scholen erbij gaat betrekken. Hè? Dat je vanaf ja. de jeugd uh, kennis van dementie gaat geven, Informatie zou kunnen geven. Want ja. het is een taboe, hè? Het is nog een taboe. Het, ja, het dus, is altijd ja. een ander. En, ja, ja, ja, uh, ja. Maar het goed, het ja. kan. U en ik ook overkomen. Dus, uh, ik heb gelezen, de kans is vrij groot uh, ja. met de vergrijzing dat dat gebeurt. Dus inderdaad, informatie, ik denk dat dat de basis ligt. Ja, en dat blijft omhoog. een drempel, dus die drempel ja. moeten we ook lager en lager zien te ja. krijgen. Ja, maar dan gaan we het de volgende keer over het borgen hebben. Want ja. Dat zal toch een soort van structuur moeten krijgen, denk ik. We gaan het volgende keer ook uh, erover hebben hoe het toch komt dat Sjaak Sperber ex-wethouder is. He, daar zouden we het ook nog een keer over daar gaan we het hebben. we nog een keer over hebben, ja. Ja. Maar ondertussen bedanken we hem, bedanken we Maria ook voor haar uitleg. We hopen wel. dat veel mensen volgende week komen. bedanken we Peter Simons ook voor zijn uitleg over de Tilburgsweg. Al heeft hij niet iedereen hier aan tafel weten te overtuigen. <lacht> maar dat is ook nooit de bedoeling. We willen alleen achtergronden bieden. En we bedanken Stefan Eikenaar.